Jelle Visser met het NOS-journaal. In Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt... tijdens een demonstratie voor de rechten van LHBTI'ers. De autoriteiten hadden het protest in het centrum van Istanbul verboden... vanwege veiligheidsredenen. Maar ondanks het verbod verzamelden zich honderden mensen met regenboogvlaggen. Volgens de demonstranten is het klimaat voor LHBTI'ers in Turkije... vijandiger geworden. Ook andere bijeenkomsten zijn door de autoriteiten verboden.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 96, Ja. Op de achtergrond is de muziek waarmee we gaan eindigen. Ik, ik, ik ga het allemaal eens even wat anders doen, dacht ik. Tijdens het uh, luisteren naar uh, het vorige uur. En uh, ik denk, nou, we gaan beginnen met waar ik mee ga eindigen. Dat lijkt me wel leuk. En uh, dat noem ik toch maar gelijk. Anthony Boost, hij is helaas niet meer onder ons. Dat was een Engelsman. Hij uh, woonde in Antwerpen. En dat was heel grappig. Uh, had, uh, hij sprak... Uh, of Vlaams, maar met een Engels accent. Um, ik, uh, ik kan het niet meer terughalen. Het zit ergens in mijn geheugen, maar het, het, het klonk bijzonder grappig. Braga was. Uh, het was een gitarist, Anthony Boost. Laat ik het er dan nog even bij vertellen. Hij speelde in de band van Stef Bos. En daar heeft hij vele jaren heeft hij daar in de begeleidingsband gezeten van de Beste Man. En Stef Bos, die kennen we allemaal wel. Terug naar het begin van het programma waar we zo mee gaan beginnen. Reflection van Lint Trudeau. dat is een uh, hele mooie vrije CD of album. Divine Surrending komt daarna. Uh, van, dat is een, een vocaalwerkje van Do, Do Paoro, Paoro juist, ja, zo noem ik het aan. En dan gaan we terug in de tijd met Longing for Love van Eline de Winter. En eens even kijken wat we dan verder nog meer krijgen. Heart of Matter. En ik had in het vorige uur hadden we natuurlijk... Uh, uh, even kijken, hoe heet die ook alweer? Speak Peace van Rick Sparks. Nou ja, twintig jaar geleden hadden de, de artiesten het ook al over. Piece. Peace of Mind van Patterson en Dijberg. Zij uh, maakten in 1999 zo ongeveer... Het, uh, dit album en uh, het kwam allemaal van het label Phoenix Muziek, het Scandinavische label. Nou goed, um, eens even kijken, dan nog wat Spaans muziek. La Esperanza van Villa Lobos en Barbosa. En die is het ene laatste trekje waar we naar gaan luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier met Pizzol Radio 1496 hier op ZFM. Che beetje. Ik heb een zin in mijn maag. tuning in. You can find more of my music at RaphaelGroton.com.